De Amerikaanse ambassade in Kiev heeft de aanval veroordeeld. De dochter van de nieuwe burgemeester van New York heeft toegegeven dat ze verslaafd is geweest aan drugs en alcohol. Dat verklaart ze op YouTube een week voor Bill de Blasio zijn functie officieel aanvaardt. Met de video lijkt de dochter van 19 te willen voorkomen dat er later problemen over haar drugsgebruik ontstaan. In de video zegt ze dat, haar, dat ze haar drugsgebruik op een gegeven moment niet meer onder controle had en in een kliniek is behandeld. Ze pleit voor meer discussie over drank- en drugsverslaafden in de Amerikaanse samenleving. Het weer. Het is vannacht zo goed als droog en een graad of drie, maar in het noordoosten is kans op voorstaande grond. Morgen is het bewolkt, soms schijnt even de zon, in het zuidwesten kan een bui vallen, verder blijft het overwegend droog. Het wordt zes of zeven graden.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 Het TV cultureel jaaroverzicht met hoogte- en dieptepunten van 2013. De mooiste tentoonstellingen, het feestjaar van Rijnbart de Leeuw. Herinneringen aan Maarten van Roosendaal. Van Taminio tot Theepot, van Huub Stapel tot Happy. Vanavond na het 10 uur journaal op Nederland 2. Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. Marathon Interview. Uw presentator is Aziz Aynan. Welkom bij de VPRO. Welkom bij het Marathon Interview. Gisteren zijn we begonnen met onze jaarlijkse serie Lange Gesprekken op de donkere avonden. U kunt nog tot en met 29 december tussen 8 en 11 uur s'avonds luisteren naar drie uur durende gesprekken met speciale gasten. Uit de wereld van cultuur, wetenschap en politiek. Om eens goed voorbij te gaan aan de waan van de dag. Of met de woorden van koning Willem-Alexander te spreken: de gejaagdheid van het dagelijks leven. Om deze eerste kerstdag. Op deze eerste kerstdag een gesprek met een gelovig mens. Ja, dames en heren, een gelovig mens. In zijn hart een gereformeerde jongen, maar tegelijkertijd Nederlands meest prominente thrillerschrijver. Zijn naam is Thomas Ros. Een man die bekend staat als een complotdenker. Al zal hij dat zelf altijd blijven ontkennen, zoals een goede complotdenker behoort te doen. Thomas Ros betoogt zelf: Ik schrijf niet zomaar wat. 80% van wat er in mijn boeken staat is gewoon waar. Slechts 20% is verdichtsel. Het klontje suiker om de levertraan van de boze wereld tot je te nemen. Hij werd in de nadagen van de oorlog geboren. Het was 1944. Zoon van een ondergedoken, diep gereformeerde politieagent. Die niet voor de Duitsers wilde werken. En zo verzetsman werd. Na de oorlog zou zijn vader de BVD helpen oprichten... De Binnenlandse Veiligheidsdienst. Thomas Ros, die eigenlijk Willem Hoogendorn heet, kwam na de oorlog in Den Haag te wonen. Hij ging vervolgens studeren aan de Vrije Universiteit Geschiedenis en studeerde af in de niet-Westerse Sociologie en ging aan de slag in het migrantenwelzijnswerk. We hebben te maken met een idealist. Dat er meer tussen hemel en de aarde is dan de zichtbare werkelijkheid, bleef hem achtervolgen. Dat resulteerde in een boek over het monster van Loch Ness. En toen hij in 1980 voor het eerst onder het pseudoniem Thomas Ross... trillers ging schrijven, was het hek van de Dam. In het 33 jaar die daarop volgden, heeft hij naast vele scenario's... maar liefst 57 boeken geschreven. 57. Bijna twee per jaar. En daarin doet hij het werk dat journalisten hebben laten liggen. Want vraagt Thomas Ross zich af... was de moord op Fortuin een soloactie? Was de helikopter op het Libische strand wel een klungelige militaire actie? Is dat filmrolletje van Srebrenica echt per ongeluk verdwenen? Werkt de met B voor de geheime dienst? Is Wilhelmina de dochter van Willem III? Allemaal vragen waar Thomas Ross raad mee weet. Het wordt tijd voor een goed gesprek met deze vulkaan van activiteit... die zichzelf een burgerlijk mannetje noemt, een familiemens... Wie heeft er meer invloed gehad op zijn leven? Was dat die gereformeerde god die alles weet? Was dat die vader die spion bleek te zijn? Waren dat de saaie, maar knusse vijftige jaar in Den Haag? Of waren dat de mensen die hij op zijn pad vond... zoals prins Bernard en Theo van Gogh? Zo. En u beste luisteraar, u mag meedoen. Wilt u iets toevoegen of vragen... mailt u dan naar marathoninterview@vpro.nl. Of... Twittert u hashtag marathoninterview. Heren, heren, de microfoons gaan open, want er is geen tijd te verliezen. Ja, dat was, uh, was de stem van de schrijver Aziz Aynan. U hoort hem nog ieder uur, steeds aan het begin, waarin hij zal samenvatten. Uh, wat je u gezegd hebt. Thomas, maar ook suggesties doen welke kant het op. moet uh, met ons gesprek wat gaan we doen. Uh, u of je? Het is niet? je, want we kennen elkaar, toch? Ja. ja. Ik wil heel klassiek eigenlijk beginnen bij een moord vanavond. Uh, ook al ben jij niet van dat genre... maar toch eigenlijk begint het verhaal van Thomas Ross... bij een moord op zijn grootvader. Vertel. Oh, ja. Ja, ja, daar ja, kwam even een technicus binnen de, de microfoon stond verkeerd. De, de microfoon stond verkeerd. Uh, nou, dat is een heel onduidelijk verhaal, moet ik zeggen. hoor. Maar... Uh, uh, mijn grootvader was wat je noemt rentmeester of, of hij haalde de pacht op bij boeren in de buurt van Gouda, waar mijn familie, mijn vader vandaan kwam. En mijn vader was een klein jongetje, een jaar of vier. Uh, toen hij uh, gevonden werd aan de kant van de spoorbaan tussen Waddingsveen en Den Haag, waar toen de tijd de opera-trein reed. Die reed van Gouda, Waddingsveen naar Den Haag. Met 40 km, de Open, ik weet nog niet hoe het heet. En mijn grootvader haalde op zaterdag de pacht op bij de boeren... en dat deed hij voor een bankier uit Den Haag. En die bankier uit Den Haag had een landgoed in de buurt van Waddingsveen. Nou, mijn grootvader is daar deerlijk verminkt door die operatrein gevonden. De trein heeft waarschijnlijk niks gemerkt, is doorgereden. <tus> um, het geld was weg wat hij opgehaald was. Er dus had een portefeuille met geld, want hij liep altijd van Waddingsveen. Dat vond iemand fijn, toen in uh, februari 1916... Door de weilanden naar Gouden, naar zijn huis. Liep je altijd dezelfde route met ja. een bom geld op zak? Ja. ja, dus dat was heel bekend. <tus> Daar, ik heb allerlei verhalen dat hij uh, uh, aangereden zijn... en ongeluk zou zijn, maar dat is natuurlijk waanzin... want het geld was weg. Mijn vader is vervolgens als jongetje bij tantes in huis geweest... noem morgen op, naar zee gegaan. Maar hij heeft later, toen hij bij de politie werkzaam uh, was... in de jaren 30. met zijn oudere broer... toch een half jaar verlof genomen... om te kijken of je die moord of die overval, dat kon natuurlijk niet meer. Iedereen was dood of dement of weet ik wat zo. Want wanneer ik... heeft dit plaatsgevonden? In 1916. 1916. Maar ik weet één ding wel van de bankier. Ik zal zijn naam toch niet noemen. Um, het een rijke Haagse familie. En de bankier had op dat landgoed... zo ging het verhaal, en dat is natuurlijk mooi voor mij... Uh, nou ja, wat we nu seksfeesten zouden noemen. Soms, zo eens per twee maanden of wat dan ook. En dat is de reden dat je hem niet noemt? Nee, want ik ken de familie, dat vinden ze niet prettig als ik dat doe. Okay. Ik heb het wel eens gevraagd aan ze, hoe zit het? Nou, mag ik wat stukken zien en dat soort dingen meer. Als het zo zou zijn, dan zou mijn grootvader dus van vaders kant dat hebben kunnen weten. Dan zou hij dus een lastpost kunnen zijn geweest. Dan zou het geld in die portefeuille niet allemaal van die. Nou ja, goed, zo gaat dat. Ik heb ook daar zal ik er een novelle van doen, maar ik ken de Haagse familie, dus ik doe dat niet. Maar nogmaals, het kan ook even goed nog duidelijker, inderdaad, wat je zei. Hij liep altijd maar weer diezelfde route langs die spoorbaan. Dus ja, overvallers die dat wisten. Maar een man van 45. Maar het is het meest waarschijnlijke scenario dat het gewoon een roofoverval was. Dat is, uh, als je dat door je de gedachten laat gaan, dan is er toch een andere, uh, ander scenario dat zich uh, aandient, wat interessanter is. Namelijk. Hij wist te veel. Ja, dat zou je, dat zou je dan al willen. Maar nogmaals, euh, ik heb het al eens meer gezegd, ik wil echt dat, dat er zoveel feiten zijn dat de oplossing nou, niet zuiver speculatief is. Ik hoop altijd 70, of 80 procent moet echt waar zijn. Ik kan dat, dat kan, ik kom hier kom je niet achter. En... Het, is ook, het is ook 100 jaar geleden. Ja. ja. Ja, je kan ook zeggen, het is verjaard dus ach. De, de ja, dat kan ik zeggen. Maar ik weet van die Haagse familie dat ze het absoluut vervelend vindt. Zou ik ook ja. vinden dat, dat hun, uh, wat is het, hun overgrootvader inmiddels... dat die seksfeesten zou hebben gehouden op een landgoed bij Waddingsveen. En dan opdracht zouden we geven tot de moord op mijn... En ik zit, ik zit daar ook niet mee moet je zeggen hoor. Ik weet wel mijn vader heel aandoenlijk Ik had weinig tijd. Maar heeft, ik heb uh, na zijn vroege dood uh, een dagboek van hem geërfd. Groot, in een soort boekhoudboek. Zo'n heel groot administratief boek. Daar is hij zijn jeugdherinneringen gaan opschrijven. Mm -hmm. en het eerste wat hij natuurlijk mee begint... is dat jongetje als vier, als het lijk van zijn vader... wordt binnengebracht door de politie daar in Gouda... op de IJsselaan waar hij woonde. Dat kon hij zich herinneren? Ja, heel goed. En zijn moeder overleed twee jaar later aan de Spaanse grip. Je weet, die heeft ja. in 1918, 1919 zeer veel slachtoffers gereisd. Zij was een van de vele. Dus hij was op zijn... Uh, hij was in wees. Was hij wees. Ja. En het feit dat hij politieman werd... heeft dat hiermee te maken, denk je? Nee, dat heeft alles met de wereldcrisis van 1929, die in Nederland wat later. Uh... Hij, hij wilde altijd naar zee, dus hij is uh, opgevoed in de lagere school gedaan. Uh, opgevoed door een halfzusje. en door. Mijn grootvader was zeker getrouwd. Door een halfzusje En door een tante. Een spiritistische uh, tante. Daar had hij wel mooie verhalen over, van ik altijd. Maar dat past ook echt nog aan het begin van die 20 eeuw, weet je ja. wel. Oude vrouwen die tafeltje lieten dansen en zo. En hij is naar de zeevaartschool gegaan en is in de, al heel jong. Want ik heb zijn monsterboekjes nog uit 19... Hij is in 1912 geboren, dus hij is 15 als hij gaat varen, in 1927. En dan klimt hij op tot tweede stuurman op de wilde vaart. Maar ik heb zijn monsterboekjes, dat is naar New York. Dat is naar Durban, Zuid-Afrika, eromheen dus. Hè, de Kaap, mooi hoor. Maar door de crisis aan wel, want die schepen in 1932, 1933... Uh, ja, die, er was niks meer. En dan kon je... Je kon de verpleging in, dat is hij ook nog geweest. Je kon bij de politie of je kon militair worden. En hij koos eerst voor de politie. Hij, sorry, hij koos eerst voor de verpleging. verpleging. En zo heeft hij mijn moeder leren kennen, want hij was verpleegster in Den Haag. Was dat geregeld, toen kon niet? Zo is dat. Ja. Maar dat werden ze in een, uh, dat heet nu Parnassia, dat is heel groot in Den Haag. Dat werden ze in ja, wat wij vroeger een gekhuis noemden. Dus dat waren fantastische verhalen. Van, uh, ik weet wel dat wij we als jongens. Ik, ik heb drie boers en dat. Hij vertelde natuurlijk nooit iets over die BVD... waar we het misschien later over zullen hebben. Ja. Maar mijn moeder werd er aangevallen. Uh, zo, zo kennen ze elkaar ook. Hè? Die, die meisjes, want dat was ze natuurlijk, hadden een fluitje. Dus als je in nood kwam, dan kwam een, nou, een gek op je af, zou ik maar zeggen. En zij trapte, ik ken dat verhaal van anderen ook... maar zij, dat was ook wel waar. Zij trapte op de schaduw van een man... Nou ja. En een ander dacht dat dat een, iemand was die in de Eerste Wereldoorlog daar buiten lag. Dus die verweet haar in zijn woede en in zijn gekheid... dat ze op een zwaargewonde uh, soldaat trapte. Ja. Die viel haar aan, rukte haar haar uit haar kop... maar ze kon nog wel op dat fluitje. En mijn oom werkte er ook. En mijn oom en mijn vader. En nog een paar van die broeders zo renden naar de toe, die man, Ja, dat vonden wij een fantastische verhaal natuurlijk. Ja, een gekke. Hij, was een, hij was een ridder eigenlijk op dat moment... En je, je, ja, je moeder ja. kon kiezen uit jouw oom en je vader. Nee, want mijn oma had al een liefje daar zo. Juist. Ja. Ja. Dus mijn mooie tante was de mooiste tante van allemaal, werkte er ook. Maar het ja. feit dat hij. En daarna is hij uit de verpleging gegaan en bij de politie gegaan. Want dat is van belang, hè? Dat hij uh, politieman is geworden. <coughs> want uh, die, die moord op zijn vader, is dat nog ergens. Heeft dat nog doorgelegd? Heb je daar nog iets van gemerkt uh, toen jij. Uh, nee, maar... wanne wanneer ben je erachter gekomen? Nou, Eigenlijk pas na zijn dood, want toen vonden wij... Uh, althans, ik vond dat, want ik was de enige nog thuis. Of ik kwam nog wel eens uh, veel. De anderen ja. waren getrouwd, de andere boers. Zijn werkkamer, uh, ik ben opgegroeid in de Haagse Vogelbuurt. En hij had een hele grote werkkamer daar. En hij is plotseling overleden in de tuin aan een hartaanval. En de kamer werd afgesloten. Wij zaten daar natuurlijk maar. Wij hebben ook zijn lichaam twee dagen niet mogen zien. BVD. Dat hij was, dus ik heb nog woedend geroepen... tegen iemand die ik goed kende, een collega van hem. Die waren er vrij snel, hoor. Uh, of ze soms dachten dat de Russen... hem een pijltje in zijn nek hadden geschoten, of ja. zo. Dat menen ze ook serieus, hoor. Want, dus uh, hij lag in het oude ziekenhuis de Zuidwal... in een mortuarium daar. Dat was in 1971? 71. 71. En in zijn werkkamer had hij een kast, en die was op slot. Eigenlijk mogen BVD's, ik geloof nog niet, hoor. Maar, of AIVD'ers er nu geen stukken of dossiers mee naar huis nemen. Maar de kast, uh, ik weet alleen dat aan de binnenkant van de deur... hingen zijn dure stropdassen. En daarachter stonden dossiers. Wat erin in gezet, weet ik niet. zijn meegenomen. We waren weg? Maar hij heeft wel nagelaten, dat wist ik helemaal niet. Maar ik, maar ik was ook een later... Nou, ik was natuurlijk al wat ouder, maar we spraken elkaar niet veel. Ik was links, ik woonde al in Amsterdam. Ik studeerde toen aan... Je, je de zei niet het zo. Net, ik studeerde niet-westerse sociologie. Wat ja. is dat nou weer voor een, een tof... <laughs> Um, maar hij had nagelaten een aantal stukken over mijn grootvader. Dus de, de, het onderzoek wat hij zelf heeft gedaan... hoe ver hij was gekomen met die oom van mij in de jaren dertig vroeg. Uh, over de eerste politierapporten daar. Dat zijn hele mooie dingen hoor, om te hebben. En daar wordt ook gezegd dat mijn grootvader zeer waarschijnlijk... Het geld was wel weg. Er was een theorie dat hij waarschijnlijk, waanzin... Uh, met zijn oor want hij was een beetje doof, dat klopt... Maar een trein, die hoor je echt hoor. En zeker als je elke dag jaar in, jaar uit die route loopt. Dat hij misschien met zijn oor op de rails was gaan liggen. Om te horen of de trein aan zou komen. Toen is hij door de trein gegrepen. En daarna zou de anderen langslopend Toen zo gedacht hebben. Nou is hij toch dood, dan hebben we die portefeuille met geld mee of zo. Ja. Maar, goed. Dat is... maar even terug naar jouw jou, jou vader die dus politieman wordt. Um, maar dan komt de oorlog. En dan houdt hij er gelijk mee op. Of nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Dat, is een, dat is iets heel raars. Daar heb ik het wel met hem over gehad. En hij vond eigenlijk. Kijk, dat, ik ben geïnformeerd opgevoed. En, uh, hij was mijn moeder was Nederlands hervormd, maar werd geïnformeerd. En hij was geïnformeerd, dus zo, zo kwam dat. Nou, ik noem dat niet het aantjes. Je weet, Willem Aantjes uh, verdedigde zichzelf altijd met het gebod in de Bijbel: uh, geef de keizer wat de keizer is en God ja. wat God toekomt. Ja. Nou, de keizer in dit geval was de Duitse bezetter. Ik denk dat hij toch, toch, hoewel hij groot geworden is in het verzet. en dat kan ook niet anders als je later bij die BVD komt. je werd ook gescreend, gezuiverd. Ik heb die zuiveringsrapporten ook van hem. omdat hij politieman is gebleven tot 42. Nou, je weet, vrij veel politiemensen zijn relatief. Oh, ik dacht veel... dat je in de 41 ja, was opgegroeid. Hij is. Hij is uh... Even kijken, mijn broertjes zijn geboren in Barendrecht. en wij zijn daarna naar Goeree Overleken. waar ik geboren ben in de oorlog uh, gegaan. Maar ik denk dat hij zomer 42 is ondergedoken in de Bismos, Of hij vond, maar ik heb een andere uitleg, die, die ondersteunde hij zelf ook nog wel eens. Hij heeft vast zeker geworsteld met dat gegeven, want hij was goed geformeerd. Met dat gegeven, hier is een nieuwe overheid. Ja. Hoe kan ik zin op ons document ook in de aangezet, dat ook. Ik kan, kan me dat toch wel enigszins indenken. Aan de andere kant weet ik, dat staat ook in het rapport, en daar heeft hij ook zijn verzetskruis voor gekregen zo, vond hij het makkelijk als politieman op goede of dat hij dat was omdat hij verzetsgroepen kon helpen. Ik weet bijvoorbeeld dat er. Uh, dat rapport heb ik nog, het Duits rapport. dat er in de winter 1941. Uh, veel roggen werd gestolen. Ja. Wat, nou, hadden ze nodig. Dat had hij ook zelf gedaan met zijn kleine groepje daar eens op Goeie -Ovlakke. En dan kreeg hij dus de volgende ochtend de opdracht van de Duitse ortscommandant op Goeie als Piet Hogendoor, een uh, veldgendarm uh, Veld of zo zie hij daar zo. Veldwachter, om zaak, Veldwachter sorry. Ja. Om die zaak te onderzoeken. Nou, ik weet, hij is, hij is, eind 42 is hij uh, uh, het Haringvliet overgezwommen... wat tamelijk koud was, uh, met een Canadees... die helemaal was komen lopen uit Hengelo naar Goehe. zonder dat hij gepakt werd. Dat oh, knap hoor. Ja. En daar hebben ze zich aangesloten bij... wat later een van de beroemdste verzetsgroepen is geworden... de groep Albrecht in de Biesbosch. En daar eigenlijk is de kern van een groot deel van de BVD... al terug te vinden bij die jongens. Want een groot deel van die Albrecht-jongens, die groep... zijn met, uh, na de oorlog met een zekere meester Eindhoven... Ja. De BVD. En Eindhoven kende mijn vader uit zijn politietijd van voor de oorlog. Want mijn vader was onder andere in Rotterdam en daar was Eindhoven hoofdcommissaris van politie. Eindhoven is ook een beetje dubbelzinnig begonnen, geloof ik. Hè? Maar dat was ook bijvoorbeeld vaak de ruzie met mijn vader die ik wel had. Dan zei ik, hoe kan je in godsnaam met Eindhoven? Want ja. Eindhoven uh, nou, heeft met de kwaai en met. Uh, hoe heet het man? Uh, even kwijt. Met z'n drieën. Ja. Hij drie driemanschap de Nederlandse Unie hè? Ja. opgericht. Ja. En je weet, dat was een bijna tegenhanger voor Mussert en de NSB. Ja, ja. Maar hij, die riepen op om alle verzette staken tegen de Duitsers. Maar zoals zo net ook al zei... ik kan me de worsteling van mijn vader ook voorstellen. Hè? Dat hij in eerste instantie als gereformeerde jongen... Maar, uh, maar, uh, de overheid is niet zomaar voor niets een overheid. Maar, en, uh, maar, dit, maar dat geldt voor heel veel uh, Nederlanders in die dagen, hoor. Ja. Je had natuurlijk ook een huis en je had een gezin, en jong gezin... en je moest geld hebben, en noem maar op, toch? En... Ik heb later, veel later... met mijn oudste dochter die fotograaf is... een boek geschreven. De oorlog is nog lang niet voorbij. En als je dat allemaal naleest... dan gingen de meeste Nederlanders... nou, het was het dagelijks leven. 40, 41. Ja, er waren Duitse soldaten. Dat was zo. Maar tot de razzia's in Amsterdam... de razzias, beginnen, was het redelijk normaal. Wat denk je dat voor jouw vader het moment is geweest... <clears throat> wat voor hem de druppel was? Heb je, heb je enig idee? Nee, maar ik denk dat ze toch wel hebben geweten... van Amsterdam, dat dus... Uh, Waar we hier niet ver vandaan zijn, van de rassiërs op het Jonas-Daniel Meijerplein, het Waterlooplein. De... En ik kan me ook voorstellen, dat heb ik eens meer gezegd. Kijk, de oom naar wie ik God beter het genoemd ben. Wat een hele aardige man was trouwens. Hij was bij de NSB, dat is heel vreemd. En de... als je tot 41. Was dat de... die ander die in het ziekenhuis ja, uh, jou, ja, jouw mooi is Ja, ik heet eigenlijk Willem, dus ik oh, heb ja. hem genoemd, ja. En de, als je de standpunten. Mus uh, dat was niet antisemitisch, hè? dat was hij niet. Ja, de, de NSB wordt het wel. Dan krijg je het van Ros van Tonningen en zo. Ik denk dat dat toch ook wel. Nou, misschien. Het ja, speculatie. Mijn vader was een zeer gesloten man. Een schat van een man. Heel galant, heel charmant. Maar wie die was. Um, wat deed hij? Wat, wat deed die groep Albrecht? Uh, mijn vader ha had als. Uh, was, mijn vader was contactman voor de Royal Air Force. Uh, dus hij zat in het veld, zoals dat heet... met een vreemd instrument waarmee je contact kon houden. Ik had me weten voor je moeten brengen. Daar ben ik ook de naam van het instrument voor. Maar het is een heel beroemd ding. Het is van hout gebouwd en je kon verscholen in de weilanden... of in dit geval in de, de moerasgebieden van de nou ja, Al die kreken, je kent dat gebied, het is fantastisch. Die Duitsers ja. komen er nauwelijks. Onderhield hij contact uh, met binnenkomende piloten... waar uh, nou ja, radio toestellen te droppen, voedsel te droppen... wat ze nodig hadden dat soort dingen. Het is dat hij als codenaam Paulien had. Pauline, ja. Ja. En dat mijn twee broeren... Hij kwam af en toe wel thuis, hoor. Dus het was niet continu in de biesbos. Dan gingen ze weer over naar de overkant. Want zo ben ik ook gemaakt. In een koude januari maand 1944... moet hij echt tegen mijn moeder aan zijn gekropen. Ja, tenzij mijn vader iemand anders is. Mm. Uh, nee, nee, dat lijkt hem. Nee, ja, op ja, hem. Ja. Ja. September 1944 ben ik geboren. En mijn broertjes, die allemaal veel ouder zijn... Er zit een tweeling boven mij. Die speelde dus thuis. Uh, dat hoorden ze gehoord. Omdat mijn vader ook, als hij dan in Denbommel... dat is een havenstadje op Goeré, op Overflakkee... dan had hij ook een kamertje in een oude boerderij. Dat bestaat nog steeds. Daar ben ik geweest. Foto's gemaakt. is nog steeds. Ik ken die oude boer en de zoon kende ik ook. Dus mijn broertjes hoorden dat en die speelden thuis vijf jaar oud... Uh, nou, dus hallo Pauline, hallo Pauline, en dan heette de andere de Engelse piloot. Dat is een link, want in het dorp wordt ja. overigens NSB en ja, al, die, ja. al die romantische verhalen. Ja, ja. Maar hij was contactman dus voor Royal Air Force wat binnenkwam. Maar, en het gezin woonde op Goeree. Ja, in het in het plaatsje Den Bommel, en dat is onder water gezet. Hè. Overvlakken met name is helemaal oude tongen Den Bommel. Al die plaatsen zijn onder water gezet, omdat de moffen of de Duitsers moet ik nu zeggen? De Duitsers. De Duitsers, vooruit de Ehm ook rekening hielden dat de invasie daar zou kunnen komen. Toen ja. ik vrij dicht tegen de Engelse kust aan ligt. Dus wij woonden uiteindelijk met vier gezinnen op de dijk. Daar ben ik ook geboren, de Oostdijk. Ja, dat was alles nog. De rest van het dorp stond er waar. Ik kon nog niet geïnformeerd. Ja, ik kon wel gedoopt worden. Maar niet in de kerk, want die stond onder water. Dus ik ben een van de weinigen die in een school is. Oh gegaan. ja, doop. Doop en water hoeven elkaar niet in de weg te staan, natuurlijk. Maar, <coughs> en, en, en wie zorgde voor het gezin? Hoe waren die omstandigheden waarin jij dan geboren werd? Mijn moeder zorgde voor het gezin. Ik had een broertje acht jaar ouder en een tweeling van vijf jaar ouder. En mijn maar is het dan in... de zeil of zo? Die, die, die de zeil? De, de, zeil, de, Grifmeer, de, ja? de gemeenschap die, die, ja, die zorgt. Er dus niet meer, want er waren maar drie of vier, vier gezinnen. Waren er, dus, oh, ja. Ja. Maar je, je hebt dan toch geld nodig? Of, uh, ja, goed? oh sorry. Oh, dat is maar oké. Okay, maar je weet dat er een groep uh, in, in Nederland, een organisatie bestond, uh, landelijke hulp aan onderdakers, weet je ook, de, de LO. Daar kreeg zij geld oh, van. Ja. ja. Dus dat, ja. Maar ondergedoken zit het. Jullie woonden gewoon in een huis, eigenlijk. En, je zal... Wij wonen in een huis. Ja, precies. Ja. En, ja. Uh, Dan staat de microfoon weer niet goed. Nee, dat, dat, dat, steeds dat is steeds de, de, de, de technicus komt steeds gezellig langs. Ja. <laughs> heeft het erom gespannen of je vader erop gepakt ja. moet ja. ja. Ik weet dat hij dat verhaal heeft die nooit willen vertellen. Hij is op een avond. Uh, toen hij binnen was en er lagen verzetsblaadjes en dat soort dingen meer rommel meer En die hadden ze veiligheidshalve naast de potkachel gelegd. Dus als Duitsers langskwamen, uh, dan kon mijn moeder dat. Dus mijn vader zat aan de deur een beetje aan de, uh, zat te praten. Hij was natuurlijk politieman. <coughs> dan kon mijn moeder uh, die rommel in de potkachel gooien. Toen is hij meegenomen. Hij had natuurlijk een politiefiets. Hè. De fietsen waren toen oh ja. 42... Maar hij had een fiets, die wilde ze hebben... Hij is met ze meegegaan naar Middelhaarnes. Dat, dat is de centrale plaats, de centrale gemeente daar zo. Hij is met twee soldaten Duitsers meegegaan met een fiets. En hij is alleen teruggekomen. En daarna is hij... Dat is het. Maar wat daar gebeurt, dat weet ik niet. Ik kan er niet achterkomen. Ik, ik kan niks vinden. Het rare is dat in, zowel in de politiearchieven... de Duitse archieven staat dat niet. Nee, en even evenzeer even als wat ik je was verteld heb vroeger... dat mijn, uh, mijn vader een van de allereerste is die de... dat heet toen nog Bureau Nationale Veiligheid... Ja dat ik niks van hem heb, het ook niet krijg. Ja, ik heb één ding, er staat niks in. Want hij doet dat verzetswerk bij Albrecht... en uh, de oorlog loopt af. Hij uh, heeft het overleefd, het hele gezin heeft het, uh, is er goed uitgekomen. Ja. Jullie gaan dan naar Den Haag. Hij ging eerst, hij is in juni 1945... Uh, achter die Eindhoven aangegaan, zou ik maar zeggen... Want dan begint het Bureau Nationale Veiligheid, de voorloper van, ze hebben verschillende namen gehad, in Scheveningen. In het zwaar in Scheveningen zijn ze begonnen in het voormalige, zeer beroemde Grand Hotel, naast het Koerhuis. En mijn moeder en wij wonen nog op uh, Overflaké. En hij heeft toen getelefoneerd uh, naar de burgemeester, daar zo dat hij een huis had gevonden voor ons. Een prachtig huis, als mensen van Den Haag of Scheveningen kennen van het Koerhuis, loopt een hele brede... Laan, dat heette Badhuisweg, bij het oude Badhuis natuurlijk. Ja. En de jongens mochten gewoon huizen uitkiezen. Het een speergebied <laughs> geweest, dat is krankzinnig geweest. Dus mijn vader is in negen kamers, fantastisch huis. Schipman. Maar dat huis was toch van niemand? Ja. Maar ook dat is een raadsel. Ja, of, totaal raadsel. Want Zijn ik weet jullie dat, ik met... dat mijn oudste broer wel eens heeft gevraagd: van, hoe kom je nou eigenlijk? Heb je dan nooit nagegaan dat mijn vader of het speelde of. Nou, zo naïef was hij niet. Er moet dus nagegaan zijn, toch, van wie zijn die huizen geweest? dat is van een Joodse familie geweest? Die nooit. Maar dan zijn er erfgenamen, wat dan ook. Maar wij, wij hebben dat huis betrokken. Dus ik ben eerlijk... Zijn u daar blijven wonen? Nee, want mijn moeder vond het... Te... Ik heb er de eerste vier jaar van mijn leven uh, doorgebracht. Dus kleuterschool gedaan, dat is een prachtig huis. En mijn moeder vond het te groot en te bewerkelijk. het was ook heel groot om schoon te maken. En wilde graag... Het was een bovenhuis, een driedubbel bovenhuis... En wilde eigenlijk graag beneden wonen. En toen hebben we. Daar komt die oom weer. Slim. Slim. Die vastgezeten heeft in, uh, na de oorlog in kamp Duindorp. Dat was een berucht kamp voor uh, NSB'ers. Dat weet je. In, uh, met prikkeldraad omgeven. Mm -hmm. stuk Scheveningen-Duindorp. Op de een of andere wonderlijke wijze had die man toch geld. Ook weer in raad. Zo kwam die daar nu weer aan. Want die begon in 1947 ogenblikkelijk. Een, uh, wat nog steeds bestaat: een verpleeghuis in Den Haag. Um... En zij moet je luisteren tegen mijn moeder Anna, want ze zegt mijn moeder... als je dit huis nou te groot vindt, dan ruilen we toch. Want hij woonde in een benedenhuisje uh, met een tuin, dat wel. Dus daar hebben wij een paar jaar gewoond. En toen had mijn vader daar weer genoeg van. En had inmiddels ook promotie gemaakt bij die BVD. En kon zich toen, dat is een vrij chique wijk in Den Haag. Daar ben ik echt op gegroeid. Het heet de Haagse Vogelbuurt. dat is een hele mooie wijk tussen de duinen en het bos aan de rand van Den Haag. Nog even over, uh, over jouw vader, want je hebt in eigenlijk in alle interviews, bijna alle interviews... komt jouw vader aan de orde. Ja. Van, want journalisten vinden dat interessant. Hij heeft de BVD helpen oprichten. Hij was een verzetsman enzovoort. En, en in de loop van de jaren zie je dat je het nu en dan is wegwijft het belang daarvan. En dan zegt, van, ja, we wisten er eigenlijk toch niks van wat hij deed. En, ja, en ja. Ik kwam er pas achter toen hij dood was. En nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee ja, ik wist wat hij werkelijk, wer... ja, werkelijk gedaan had. Wat ja, hij ja. werkelijk gedaan had. Maar uh, uh, het, het zal toch... Uh, ik wil er toch nog wel even bij stilstaan. Want het, het zal toch de, de, sfeer in, uh, de sfeer in het huizen uh, Hogendoorn bepaald hebben. Het feit dat hij... Wat is dat nou? Hij heeft King Kong heeft hij verhoord. Ja, zeker. Wat? Alleen wisten wij dat niet op dat moment. Hè? King Kong was de, de, de beruchte dubbelspion uit de oorlog... die uh, ja. zowel veel mensen gered heeft... Hoor, want dat mag toch wel eens gezegd worden... maar nog meer mensen verraden heeft... en waarschijnlijk onder druk omdat de Gestapo zijn boer... in Rotterdam vast had. Althans, dat was zijn verklaring, maar dat klopt ook wel. En King Kong is uh, vaak beticht van het verraad van Arnhem. De, de, de bloedige verasker bij Arnhem. Wat op de nacht dat ik geboren ben, ook zo gek, uh, 1944 september... En King Kong heeft inderdaad in opdracht van prins Bernhard... die toen met de geallieerden in België zat... maar daar nog vast zat bij dat front... Uh, geprobeerd om het verzet te bereiken. We zijn 30 minuten onderweg en zijn naam is nu voor het eerst gevallen. Prins Bernhard. Gaan <laughs> we nog veel meer. Oké, okay. nou, King Kong wordt na de oorlog gearresteerd. Al, al uh, eigenlijk eind 44, uh, eind, vijf, uh, eind 44 gearresteerd. Maar door de Engelsen... Ja omdat de Engelsen razend op hem waren, want de Engelsen hebben met name geleden onder Arnhem. Hè. Die jongens zijn de lucht uitgeschoten door dat ja. verraad. Wat mensen ook zeggen, er waren veel te veel Duitse troepen op dat moment, dat kan niet. Uh, King Kong is verhoord in de tower, Afschrijselijk mishandeld, hadden ze niet moeten doen en zo. En toen hebben de Nederlanders hem teruggeëist, dus in de koepelgevangenis in Breda opgesloten geworden. En toen kwam hij in Scheveningen, waar de BVD begonnen was. Dus mijn vader in dat kranthotel. Precies in de gevangenis. En mijn vader en een collega die ik al noemde, Hetzelfde man die. Nou, zijn dood direct binnen was bij ons. Om Anne ten kater heette die man. Die twee hebben hem verhoord. Maar dat wist, wist niemand. Waarom, waarom was jouw vader daar voor de aangewezen persoon? Of was hij dat niet? Ja, ik heb, de, ik heb veel later dus de verbaal gekregen. Dus de echte, Ik heb er verhoren met Kinkel. Uh, prachtig op karbonpapier. Nog een beetje helemaal vlekken erop en zo. Dat weet ik niet. Mijn vader wordt daar genoemd hoofdinspecteur... PG Hoog door een Bureau Nationale Veiligheid. Maar is het zo dat je, dat je in die protocollen kan volgen... hoe die daar te werk gaat, je vader? Nee nee nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee. God, wat was je daar graag bij geweest. Ja, ja. Ik heb ook uh, absoluut... Kijk, je weet, Willem-Frederik Hermans heeft het toen... als King Kong geschreven. Ja. Had ik ontzettend graag willen doen. Het klopt ook niet helemaal wat Hermans doet. Als je de letterlijke teksten ziet van King Kong, klopt het niet. Maar daar had hij niet de beschikking over, natuurlijk. Um, we hebben eens geprobeerd de, de film te maken... Uh, met andere woorden dan met Theo van Gogh om King Kong te doen. Maar dan komt het op toneel neer, inderdaad. Want het zijn steeds drie mannen in het cel geweest. De, de, de reus King Kong, die heel ziek was toen. En die zit er en weigert eigenlijk ook maar iets te zeggen. In de je leest ik nauwelijks iets. Hij zegt bijna niks. Ja, hij zegt wie die is. Hij is Chris Lindemans. Hij zegt geboortedatum en ja. al die dingen. Zodra het over Bernhard gaat, trekt hij terug. Dat voegen ze ook niet echt aan hem. Maar hij roept steeds, ik wil prins Bernhard spreken. Dat heeft hij continu gezegd. Ja, Bernard was niet gek. Die zei ik heb niks met een landverrader te maken, dat doe ik niet en noem maar op. Wat uh, had jouw vader een hoge pet op van Bernhard? Dat, ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ik ben ook heel. Ik rouw ik, ik nog elke dag dat hij zo jong dood is gegaan. Maar ik heb hem niet gegund uh, dat hij Lockheed bijvoorbeeld heeft meegemaakt. Lockheed, het rapport komt in 1976. Ja, dat heeft hij niet meegemaakt. Nee, maar ik denk dat mijn vader was toch een. Kijk, hij haat ik net werd even mijn curriculum vitae genomen. Ik ben ook nog journalist geweest, ja. journalistiek. Hij haat mijn vader haat de journalisten. Het Gevleugeld uitspraak was: journalisten zijn nog erger dan communisten. Nou, dat was wat in de dagen van de Koude Oorlog. Ja. Hij vond het ook vreselijk dat ik het werd. Hij was wel trots dat ik op televisie kwam, dat wel. Maar um, Nu ben ik even kwijt waar we het over hadden. Oh ja, maar nou, het, kijk, het punt was dat uh, je krijgt de indruk uit de protocollen als ze achteraf dat de ondervragers niet echt doorvroegen op Bernard. Oh, nee. Nee. En... Maar mijn vader heeft niet begrepen. Dat weet ik wel uit zijn aantekeningen. Hij heeft wel aantekeningen gemaakt. Hoor. Een paar zat in de kant. Waarom King Kong steeds naar Bernard vroeg? Want uh, of hij speelde dat, of hij speelde dat. Mijn vader moet geweten hebben dat King Kong uh, in het galeerde kamp bij Bernard zat. Dat was zo. Hè. Bernard heeft hem binnengehaald. Bernard zelf liegt. De, dat heeft benen. Pieter Boertjes, hoofdredacteur van de Volkskrant... die toch erg close is geweest altijd met uh, de prins. Hè. Dat is een soort stiefzoon voor hem. Toch onthult. Pieter Boertjes heeft, toen hij nog in zijn nadagen... als hoofdredacteur van de Volkskrant was... de agenda van prins Bernard uit 1944 laten afdrukken in de Volkskrant. En dan zie je in een ander handschrift... dat. De prins op 22 september 1944 schrijft. Eerste ontmoeting met Chris, Lin, Chris nee. L. Dat is Chris Lindemans. Ja. Dat is niet zo, want ik heb Frits Philips nog, die was er ook, geïnterviewd. En andere. King Kong is bij de prins geweest op 4 september. in het hoofdkwartier van de prins in Brussel. Dus. Het, het was van belang dat het uh, voor de prins zo'n reputatie... dat het niet maar postdateerde, dat hij hem ja. voor het eerst zag. Ja. Maar Zoals ik, hij ook schrijft, 6 juni 1944, die deed, dat deed je natuurlijk nooit. Nee. Waarom schrijf je dat op? Wat is dat? Even, even terug naar je vader en Bernard... Mm, dat is een uh, moeilijke samenvatting, Slaan. Nee, helemaal oh, niet. Volgens mij, we hebben een prachtige gelijk. <laughs> alleen ja, kijk, die Bernard, die trekt natuurlijk gelijk. Nee, Je vroeg uh, of mijn vader. Dat is zo. Kijk, mijn vader jouw vader Benard, be bewonderde ja, maar, Bernard. Ja. En je zei in dezelfde zin eigenlijk. Mijn vader uh, had er niks mee op dat ik journalist was. Nee. Oh ja, maar hij had dus. Als hij van dat Lockheed-rapport had kunnen weten. Van, dan had hij dat vast en zeker geweten. of aan een communistisch complot. of aan de media. Wat we nu ook van Was je, je doen. vader een complotdenker? Helemaal niet. Mijn vader las. Nee, echt niet. Echt niet. Hij wilde ook nooit. Hij, hij, uh, in een vorige gesprek wat we hadden, zei je ja, dat jouw vader Simeon las. Mijn vader las ook wel Simenon. Ja. Maar hij hield niet van dat soort boeken. Dus wat hij, wat hij van mijn boeken zou hebben gevonden, weet ik niet. Maar hij zou misschien wel trots op zijn dat ik dat doe. Maar ik denk niet dat hij dat had gelezen. Nee. nee, dat Maar hij kende Bernard natuurlijk wel. Want je moet niet vergeten: toen ze, die, toen ze dat Bureau Nationale Veiligheid oprichten. Met die meester Eindhoven. Eindhoven was een close vriend van Bernard. Bernard had er alle belang bij dat die binnenlandse veiligheidsdienst... min of meer op Amerikaanse basis gestoeld. Mijn vader is ook betaald de eerste jaren door de CIA. Net zo goed als we de Marshall-hulp krijgen in Nederland... die alles economisch opbouwt... hadden de Amerikanen er wel baat bij dat een goede geheime dienst... hier zo, nou ja, toch straks een, uh, een belangrijk NATO-partner... goed opgeleid waren. Is hij ook getraind door de CIA? Ja, nou, Manchester. Dat jaar. wil zeggen, en zo'n dus training dat komt er ook op neer dat hij, uh, nou ja, van die verhoren doen. Ja, in de inleiding werd gezegd mijn vader spion was dat hij niet zo. De BVD is een contra spionage, ze zijn geen spionnen. Dat ik mijn kinderen vroegen ja. opa is spion geweest, nee, hij ging spionnen vangen moest ik hem altijd zeggen. Ja, maar hij, hij ging ook naar Berlijn. En, ja. Ja. en, en op het moment <kwijnt> en de je had het over een boek ooit eens in een gesprek... dat we hadden over de spy who came in from the cold... dat jouw vader zei, zo was het. Ja, dat zou ik net zeggen. Hij, hij las die boeken niet... maar hij was wel het, een van de eerste boeken van John Le Carrein. Hij is zelfs spion geweest. Hè? En hij zei, dat benadert de sfeer van Berlijn... en hoe er werd gewerkt door de diensten... ook door de Duitsers en de Oost-Duitsers het meest. We gaan, hoe was dat trouwens? Uh, opgroeien in een ja, gereformeerd gezin in de jaren 50 in Den Haag... terwijl je vader eigenlijk geen niks verteld van wat het enigszins opwindend zou kunnen zijn. Was het niet ja, dodelijk saai? Nee, dat is heel gek. Ik praat wel eens met, met uh, auteurs van mijn generatie die grote baat hebben gehad bij de Giffenmeerde jeugd en er ook een slaatje uit. Nou ja, Jan Siebelink, Jan Wolkers vroeger natuurlijk, Maarten het Hart natuurlijk, niet te vergeten. Die allemaal ontzettend de pest hebben gehad aan die gifmeerde jeugd. En aan de verboden. En de jongelingenvereniging. En de categorisatie En twee keer op een zondag naar de... Ik heb het altijd Nou, fantastisch. Maar het enige wat ik heel verwend vond. is dat ik niet op. Ik kon goed voetballen. dat ik niet op zondag mocht voetballen. Ja, ja. Je had en... zaterdag voetbal natuurlijk. Maar niet in Den Haag? Jawel. Maar, ja, als je, maar het als stelde je... niet zoveel voor. Nou, wij woonden naast het voetbalveld. Houtgust. <laughs> waar toen Schevening Holland Sport Eredivisie speelde. Waar HBS speelde en zo. Dus ik, ik ben opgegroeid met dat voetbal. Dat, maar ik heb, geen, ik, heb, ik heb nooit enige vervelende ervaring gehad met de kerk. Ja, saai natuurlijk, anderhalf uur preekt. Want in die dagen deden ze dat. En And dan vijf uur, is middags nog een keer. Ja, je twee keer per week. Nou, twee keer ja, per maar ik heb het te danken aan mijn oudere broers. Dat ik toch uh, van die generatie ben... die eigenlijk eind jaren vijftig komen natuurlijk een beetje. Dan gaan we een beetje leven. Die hebben de weg wel vrijgemaakt. Met name mijn oudste broer. Dat die twee keer, twee keer zondag, nou dat wordt een beetje te veel. Wegbereiders. En ja, en ja wat, wat gereformeerd zijn. Nee, ik probeer nou... Eigenlijk natuurlijk wat puzzelstukjes bij elkaar te halen. Van hoe het komt dat jij zo'n ongelofelijke harde werker bent. Echt dat je zo ontzettend productief bent. We weten natuurlijk van. Gereformeerden, dat hij een enorme ja, is, ja, protestantse. Het stereotype van gereformeerden. Max, nou ja, de, hoe heet het? De, de, de protestantse werkethiek in het zweet-uws aanschijnt. Ja, ja, Max Weber en daarvoor Calvijn natuurlijk en, voilà, op, en maar Maar is, is dat helemaal uit de jij ja, kent allemaal nog, ja. Okay, het, maar dat nee, is... het is veel meer streberigheid als dat niet lullig klinkt en iets willen worden en. Um, uh, nou ja, ongetwijfeld zal het zo zijn. Ik bedoel, iedereen is of iedereen, maar. De, de moord op een grootvader. Een vader bij het bureau Nationale Veiligheid. die niks zei. Uh, geïnformeerd opgevoed. Hij, daar komt hij hard werken. en uh, de weinigheid, godsonderhouden. en al die dingen weer. Mm -hmm. Dus je gaat vanzelf harder werken. dan andere Nederlanders. En je gaat. En je wilde zenderling worden? Ja, ja, dat wilde ik worden. Opnieuw, ja. Nee, maar. Zo, kijk, je ging. Uh, in, in mijn vroege jeugd. ging je twee keer naar de kerk. De zaterdagavond was voor die. geïnformeerde jongelingvereniging. Daar kregen wij lichtbeelden, ja, ik word ook oud zeg... dat waren donkerbruin getint. Maar je zag wel uh, blote borsten. Dat, daarom ging je natuurlijk. hè? Oh, dus dat je... was de aantrekschrijf ja, van New Guinea. Ja, die, pa ja. die Papua-vrouwen. Dat ja. was heel wat. Maar dat zag je niet. Want je had wel duistere zaakjes in Den Haag... waar blaadjes en wasknijpers aan de waslijn hingen. Maar... En er zaten vast een zeker blote borsten onder. Maar die hadden keur bruin karton eroverheen. Hè. Dus dat kon je niet zien. Maar als je zaterdagavond naar het geïnformeerde jeugdcentrum ging... en je ging naar de lichtbeelden kijken... dan bracht je eerst zilverdoppen uh, van de melkflessen. Ja. En mijn vader rookte uh, vier pakjes goldflake per dag. Dus dat is veel zilverpapier zat om die bundeltjes van 10 cicat, weet je wel, Dus ik bracht altijd heel veel zilverpapier in. En dan zat je daar tot een uur of tien. Dan uh, kreeg je stichtelijk onderwijs natuurlijk. En dan kregen we de zending. En ik vond dat fascinerend, maar... Dus, maar zendeling worden, dat zal toch niet alleen maar voor de blote borsten van de papa nee, nee, nee, nee, nee, Nee, Dat was, uh, dat was mijn vraag uh, in de tijd ook al. En toen zei de dominee, want, kijk, als je. Er staat in de Bijbel geschreven, er is één zonde die wordt niet vergeven. Dat is een raadsel. Wat is dat dan? Want Jezus zegt 70, 70, zult gij vergeven ja. alles. De zonde tegen de Heilige Geest wordt niet vergeven. Maar niemand kon mij ooit vertellen, wat, dat staat er ook niet. Wat is dat dan, de zonde tegen de Heilige Geest? Nou, de, de uitleg van die geformeerde dominee was... dat als je van Jezus hebt kunnen kennis nemen... Ja. dan kom je in de hemel. Als je van Jezus hebt kunnen kennis nemen en je vervloekt hem... dan kom je in de hel. En dan vroegen wij natuurlijk... maar al die arme kindertjes Precies. bijvoorbeeld opnieuw... Die, die, die de kans niet hebben gekregen. Nou, dan was de taak... Natuurlijk zou ze vergeven worden. Maar de taak van ons was dan toch om daar naartoe te gaan. En, en hen contact te brengen met de evangelie en met noem op en zo. Maar je, en ik ben op de een of andere manier begeesterd geworden. En gedacht, daar moet ik naartoe. Het, ik kan me wel herinneren dat ik dat zelf enorm onrechtvaardig vond. En dat ik inderdaad s'avonds in bed lag te binnen en te vragen. van. Was je geformeerd of niet? Nee, protestant hervormd. Maar dat ja, is, dat is niks natuurlijk. Nee, dat stelt helemaal niks onzin. voor. Nee, dat is inderdaad. Maar toch, dat ja. kreeg je dan wel mee. Ja, dat is waar. Maar je, je, je, je trok je het lot aan eigenlijk. Ja. Van die mensen die, ja. die in. Heel bewogen, denk ik. En uh, ja. inderdaad, wat je ook zei, ook bidden. Want je ging natuurlijk altijd s'avonds bidden. Wij in elk geval wel. Op de knietjes voor je bedje. En dan met je moeder eerst samen en later alleen. Wij hoefden niet op de knieën, wat dat oh. Ja, maar het is de waarheid brengen. Ja. ja. ja. dus. Ja. Maar er zit ook iets Hij van de romantiek... Echt nooit echt overgegaan. Nee, topos. maar er waren natuurlijk ook jongensboeken... van de Katjangs op de kostschool van Buik. Dat was, het, het, Indië was natuurlijk aantrekkelijker. Ik had een jongensboek en er werden ze aangevallen door een tijger... en je zag zo'n blanke met een tropenhelm en noem maar op. Dat was de romantiek van ons Indië... zal ik maar zeggen, nog, nog net meegemaakt, zal ik maar zeggen. Ja. Je had het zo net over je vader... als een hele aardige, charmante man... met ja. een geheim. Nou, hoe, hoe... nou ja, met een dubbel leven, kun je zeggen. Hoe... Um, met een dubbel leven... Ja. Maar dat had je niet zozeer door, of wel? Nee, toen helemaal niet. Want de Haagse jeugd... Den Haag werd toen gezien als rock'n'roll staat, als beat staat. De jazz was er natuurlijk. Ik was heel veel weg. Of aan het voetbal. Ik, ik heb mijn vader zelden gesproken. Maar speelde het feit dat hij... Het is natuurlijk ook heel protestantisch bescheiden... om niet over dat verleden te praten. Niet over de verzetsverleden te praten. Die oorlog, was die nog aanwezig in huis? Nee, nee, nee, nee. Ik weet wel dat hij, hij heeft de eerste delen van Lou de Jong meegemaakt natuurlijk. Want ik geloof dat de eerste deel 69 komt of zo. Die las hij gefascineerd. Hij was, ik heb hem zien huilen toen presser kwam, weet je wel, met, uh, met nou, ondergang. Ondergang, die twee delen. Dat, dat, toen tof hij zich terug. Ik heb hem zelden zien huilen. Ik heb met hem. Ik ging wel eens met hem naar de bioscoop. En ik weet dat hij naast mij tot mijn genen want ik was toen ja, 16 of zo, wil me meenemen naar de, langste, de longest De Day. Hè? Mm -hmm. Dus dat is de grote film van Daryl Zanuck En de. In het Bioscoop Asta, prachtig theater in Den Haag schoven de Gordijnen open. En het begon het begint met het strand, de golven, en er ligt alleen maar heel theatraal een Amerikaanse helm met zo'n netje met nog een takje erop. Weet ik. Ja, ja, ja. En de golven spoelen er overheen. Dat moment ja. gaat mijn vader naast mij zitten janken. Dat moet je dus niet doen als ik 16 ben. Ik ben een paar plaatsen verder gaan zitten. Dat, hij, dat zit in de lul hier, dat, dat kan niet. Dus later begrijp je dat. Hij sprak... Maar dat doorbrak dus het beeld. Wat, wat was het beeld wat je normaal gesproken van hem had? Ik begrijp ja, ja. dat hij dat hij. Een, een, een, een, toch wel een man van krachtige opvattingen, ja. dus heel erg tegen communisten, tegen sociaaldemocraten. harde opvoeding. Ik heb zeer, zeer veel. Uh tot woede van mijn... Uh, ik ben tweemaal getrouwd, uh, ex-vrouw en van mijn huidige vrouw... dat ik mijn kinderen een pak slaag wil geven. Dat mag niet meer of zo, maar ik heb echt ontzettend een personenmiet. Dat gehad. ook lijfelijk dus, hè. Dus naar je kamer en dan wachten. En dan hoorde je zware voetstappen en dacht je, oh jee. En dan... Uh, zeer rechtlijnig, man. Zeer rechtlijnig, man. althans voor zover ik... Kijk, later, toen ik ging studeren... en hij zich wel min of meer had neergelegd bij dat ik... Nou, ik werkte voor de televisie toen en dat vond hij mooi. Dus ja. hij had een eigen televisieprogramma en dat vond hij prachtig. Dat is Nederland 1, Nederland 2, bij de Tros weliswaar. Dus een soort, maar, eh, maar soort je NSB geeft... in die dagen ook. <laughs> maar je geeft nou de positieve... Je werd journalist, dat vond hij maar niks. Nee, maar toen ging hij wel met mij praten. Dus als ik dan eens in Den Haag kwam, thuis... dan uh, kwam ik wat later. Dan was ik bij vrienden geweest en dan sliep ik thuis. En dan wachtte hij op mij en mijn moeder ging daar naar bed toe... En dan probeerde hij heel voorzichtig de drankkast open te maken. Zodat mijn moeder hoorde alles natuurlijk. Die kwam dan toch weer beneden. En dan, dan ging hij. Maar dat was na, hij heeft heel vroeg een hartaanval gehad, veel vroeger. En toen is hij ook min of meer van de kerk afgegaan, wat ik vreemd vond. En opeens lag Sartre daar zo een kerkegaard. en ging die filosofie lezen. Tailard de Chardin. Ik weet niet of je dat nog wat zegt. Dat was een Franse jezuïet die ja de evolutie probeerde te. Combineren met het scheppingsverhaal. Een soort Oosterhuis, Franse Oosterhuis. Ja, ja. Oeh, je, je. Ja, oe, ja, ja, ja. Nou, vooruit dan mij. En dan wilde hij, dan praatte hij met mij, en dat is voor het eerst dat ik met hem gepraat, maar wij praten altijd over filosofische onderwerpen eigenlijk. Niet over de journalistiek, niet over wij vroeg wel of ik. Maar het lijkt me dus een een, geen eenvoudige man om te veroveren, want als, als, nee. als zoon wil je natuurlijk ja. hè, in een goed blaadje staan bij je vader. Uh, ja, dat... la, ja, ja, ja. Dat klopt. Maar ik, heb, ik ben wel dankbaar, dat klinkt lullig... maar ik ben wel dankbaar voor die laatste jaren... dat hij zelf iets minder van het rechtlijnen gaat. Het bespiegelender werd. Dat was hij toch wel van karakter, vond ik. En dat we daarover hebben kunnen praten. Maar over de BVD, ik heb het wel eens aan hem gevraagd. Dat zei hij helemaal niets. En over de oorlog, heel zelden. In nee. het ja, bos. En, en die jaren dat je nog... dat je enigszins contact met hem kreeg... waar was jij toen zelf in je... In je... Wat was je toen zelf aan het doen? Was je toen al in het welzijnswerk? Nee, nee had ik, een, had ik, een, uh, ik, ik heb school voor de journalistiek gedaan. Ja. De eerste, het allereerste jaren zijn dat. Hè, van 66 tot 69. Oh ja. En ik kreeg vrijwel direct daarna van... Uh, nou, oudere mensen zeggen misschien iets... van de socioloog Peter Hofstede... en de televisiecorrivé van die dag Gij Stappershoeft. Die hadden de weg voorbereid naar de Trost. Die was toen net piraat af... En Harmen Siese was... Want je moest van de Omroepwet natuurlijk een actualiteitenprogramma hebben. Ja. En Harmen Siese was toen de, de grote jongen van de Tros. Nieuwslezer geweest bij de NTS heette dat nog. En die had het opgegeven. En die heb me nog opgebeld. En gezegd: je moet het niet doen. Maar ik was zo ijdel als de pest. Televisie. 1200 gulden per maand. De kapper mm. was betaald. En mijn vader vond het... Ja, de Tros was natuurlijk ook prachtig daar. Maar je, je houdt met die journalistiek op om sociologie te gaan studeren. Nou ja, ik, ben, ik heb ontslag genomen zelf bij de Tros. Omdat ik... Uh, ik was lid van de PSP. Dat kon al niet voor... De, de grote baas van de Tros heette Joop Landré. Mm -hmm. En er was ook een zekere Karel Prior. Oudere mensen ja, ja. die het zeggen. Die coach je dan. Ja. En ik wilde ter gelegenheid van het bestaan... 15 jaar, 25 jaar van de PSP... De dit jaar net overleden Bram van der Lek... en Fred van der Spek. Dat was het... Duo Jut en Jul van de PSP. Die wilde ik in mijn uitzending. En dat wilde Landré absoluut niet. En toen ben ik woedend opgestaan en weggelopen. En toen bleek mij dat als je voor de trots had gewerkt. dat je geen baan meer in de journalistiek kon krijgen. En daar had ik zo genoeg van. Toen ben ik naar mijn vader teruggegaan en gezegd. Moet je luisteren, ik ben nu 26 of zo. Ik wil weer gaan studeren. En dat vond hij prachtig. Mijn vader heeft geen opleiding gehad. Als nee. wees natuurlijk, kon niet. Dus die jongens moesten allemaal studeren. Dat heeft hij ook fantastisch betaald allemaal. En altijd gesteund. En toen vroeg hij aan mij, wat ga je studeren? En toen zei ik sociologie, want daar begon ik eigenlijk mee... aan de Universiteit van Amsterdam, toen al een rood bol werkte. Dus toen zakte hij weer terug in die stoel. Toen zei ik zal het betalen, zei hij nog. Ja, vooruit maar. Ja, ja, maar, want uh, een, een vader die uh, tegen de communisten vecht op zijn eigen manier... en een zoon die PSP'er is. Ja, en mijn oudste broer was dat ook, dus ja. Uh, maar daar kon hij toch ook wel mee overweg, zo rond die tijd? Nee, ik weet wel dat hij... Uh, kijk, die, uh, op de BVD circuleren en de IVD nog een zwarte lijst natuurlijk. Maar in die dagen, als hij het gebouw van de BVD, wat op een steenworp afstand van ons huis lag, binnenkwam, dan checkte ze, Nou, er gebeurde tenminste een zwarte lijst. En mijn oudste broer is acht jaar ouder dan ik. En was bevriend met uh, het meisje wat toen uh, op, wat op de PSP-poster stond. Hè? Het mooie naakte meisje met ja. de koeien, wat vorig jaar is ja. overleden, Saskia. En ja, mijn broertje voelde zich aangetrokken tot het pacifisme, ook niet in dienst geweest en dat soort dingen meer. En ik eigenlijk ook wel. Ja. En ik zat in Amsterdam en ik kwam in Amsterdam binnen in de tijd van Provo 1964. Dus ik ben eerst daar geschiedenis gaan studeren. Uh, dus we dwaalden helemaal af voor die man, helemaal uh, links. Maar hij zag op die zwarte lijst, dus, BVD. En mijn oudste broer was voor hem eigenlijk ja, de oudste, een briljante jongen, gymnasium, alles kon. Die is ook later hoogleraar geworden, helemaal op. Ja, dan valt er iets in duigen. Hij, een van de mensen van de BVD van het eerste uur, ziet dat zijn zoon naar die, ja, wat hij toch als een communistische partij had beschouwd, hè? Maar wil je zeggen dat, dat er ook, want je noemt, die is eerder aan de orde, aan hè, prins Bernard. Dat was iemand waar jouw vader een grote bewondering voor had. Ja, zoals al die mannen natuurlijk. Zo, je, je, je oudste broer, dus je had enorm veel mensen met wie je moest concurreren... om de ja, gunst het... van je vader. Oh, oh ja. Nou, ik heb wel de concurrentie met mijn oudste broer ervaren... want ik ben drie keer blijven zitten op, de, op het gymnasium... en hij wilde maar dat ik dat deed. En ik, ik ging altijd maar naar voetballen... en uh, dat soort dingen meer. Nou, de rock'n'roll komt op in Den Haag. Dat ik was op het strand s nachts te vinden en dat soort dingen meer. En die oudste was natuurlijk het voorbeeld. En er werd er altijd, die is mij heel lang als voorbeeld gehouden. Ik ga heel goed met hem om nu, hoor. Dat heeft hier wel jaren geduurd en zo, maar... Uh, maar de, of dat om de gunst van de vader ging... dat heb ik pas veel later, omdat hij zo vroeg dood was. Mijn vrouw vraagt het nog wel eens en zo. Dan vind ik het doodzonde dat hij ons mooie huis in Den Haag niet kan zien... en niet weet wie ik geworden ben. Hij heeft niet meegemaakt, ja, behalve even die opflakkering... presentator van een televisieprogramma. Maar thrillerschrijver, hij had toch niets met thrillers? Nee. nee dus wat hij daarvan... Maar je weet in mijn... Althans, in mijn eerste boeken vanaf 1980 speelt zijn BVD een grote rol. Ja, en, en dat je, is niet voor niks. Dat is op zoek gaan naar waar kwam die vandaan? Wat is dat voor een gebouw? Wat is dat voor een dienst? Wie en die Martin maar? Finch, wie is dat dan? Ja, dat, dat heeft... is, dat is hij. hij. Alleen ik heb hem Martin Finch genoemd... omdat ik een bijlesleerling in die dagen had als student. Ik moest ook geld verdienen. En die jongen heette Martin Finch, ja. En Martin maar, Finch, dat moet ik even... Zou, ik, ik dat... Een, Martin Finch was, was mijn hoofdfiguur. Een ambtenaar van de Binnenlandse Veiligheidsdienst die, zoals een recensent toen schreef... verwonderlijk veel in het buitenland zit... Voor een, voor een agent van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dat is ook zo. Maar dus je, eigenlijk wilde je hem op papier tot leven wekken? Ja, ja dat is zeker zo. Absoluut. Het ja. heeft nog lang geduurd, want mijn vrouw is in 1971... en ik begin in 1979 aan dat boek. En, en dan idealiseer je hem? Ja. Zeker, ja. Zoals je ja. hem... Uh... Ja, sorry, dat is korte antwoord. Die had, is zo. Ja. En als ik dat nu herlees... Ik herlees mijn boeken nooit. Maar soms pak ik dat eerste boek... het eerste boek is natuurlijk het meest dierbare boek. Dat speelt dan in Indonesië. Want dat is mijn studie ook geweest. Ja. Dus ik combineer dan eigenlijk mijn vader... met mijn voorliefde voor dat land Indië... en uh, wat er gebeurd is. Ja. En uh, um, ik, krijg de, ja, ik krijg de indruk dat, dat die... Uh, dat, de vader, dat jouw vader dus. We zijn hier niet met een, met een psychotherapie bezig. Maar ja, het lijkt er sterk op. Ja, het lijkt er wel sterk op. Want het interesseert me wel ja. heel erg. En ik geloof dat het ook heel erg van belang is. Als je zegt dat de hoofdpersoon van je eerste boeken. Dat dat ook een tot leven wekken van je eigen vader is. Dan is dat gewoon heel belangrijk geweest voor, jou, voor jouw schrijverschap. Ja, maar ik wil, maar, heel op, ik ben, ik wil nog even heel opportunistisch eraan toevoegen. Dat er nog nooit. Ik ben toen als een gek gaan lezen in een Nederlandse misdaadlectuur. Want dat is geen literatuur vind ik. Maar lectuur natuurlijk. Je hebt goede en slechte. Te boeken. Mm -hmm. En ik merkte ook op dat er nog nooit iemand uh, onze eigen binnenlandse veiligheidsdienst wat een grote dienst is geweest, absoluut uh, als onderwerp, als thema, als een hoofdpersoon daarvan Je uh, had ook een niche natuurlijk. Ja, dat was het. Ja, ja. Maar iedereen schreef toen politie was inspecteur Snuf zal ik maar zeggen. En ja. nooit heeft iemand de verbinding gelegd zoals de Engelsen toen al wel deden, Le Carré, Forsythe. Ja, met geschiedenis, met uh, hoe vertel ik het anders. En toen dacht ik, die BVD heeft, heeft heel veel gedaan hoor. Ja. Slechte dingen, goede dingen. Dat is een hele mooie invalshoek om het de Nederlandse geschiedenis Ik vind het heel ja. mooi. Je, je, in feite zeg je: kom niet aan de BVD. Ook, ook uh, ja. uh, uh, heb ja. je nu en dan uh, geef je de, ook wel, of de BVD ook wel een beetje een dubieuze rol. Maar uh, uh, uiteindelijk sta je voor die dienst. En het gaat, de wereld van je vader. Ja, wat was dat voor wereld? Uh, want. want um, dan lees ik even wat op. Je laat in je trilogie voor koning en vader... want je personage kist hmm. echt tabak krijgen van die wereld van de spionage... omdat vriendschappen eronder geschikt zijn en een grote zaak... dat het een web is van bijbedoelingen, opzetjes, leugens en intriges. Hmm. Fijne wereld. Ja, maar dat is ook... Ik vind, de, nu zijn we heel serieus... De, de eerste en zeker de definitieve hartaanval van mijn vader... en dat is niet alleen hij... in de periode tussen 1965 en 1975... Is er geen ambtelijke afdeling op welk departement ook met zo'n hoog sterftecijfer, jong dus, hè, allemaal in de 50, hartaanvallen, vanwege stress, noem maar op. En dat komt omdat die intriges dan toenemen op de dienst, omdat een nieuwe generatie binnenkomt. Dus de dienst is opgericht door. Of socialistische De oude verzetsvrienden komen ja, in de minderheid. Ja, dat was, eerst was de tegenstelling socialistische jongens... tegen geformeerde jongens... die notabene nauw hadden samengewerkt. Ook communistische jongens hè, in het verzet. Dan krijg je een enorme splitsing al twee jaar na de oprichting... van het Bureau Nationale Veiligheid. Dan wordt het heropgericht. De geformeerden winnen. Ja. Dan, heet het, dan heet het Centrale Veiligheidsdienst. En dan eindelijk wordt het een beetje een, een clubje... Maar dan, dan hebben zij de macht, zou je kunnen zeggen. Ze zijn dan 35, 40, in de bloei van hun leven. Gaan geld verdienen. Mijn vader kocht het huis. Noem maar. En dan opeens, de wereld verandert natuurlijk ook. Uh, ja, komen de technuiten binnen. Jongens die afgestudeerd werden. Heeft mijn vader niet gedaan. Die nemen het over. Jongens, rechten, economie, uh, noem maar op. Zoals je dat nu ook hebt in de diensten. Digitale jongens, je neemt alles over de technuiten. Maar is, is het... Is het niet, een, als je probeert daar iets bij voor te stellen... een heel ingewikkeld uh, voor, een, voor een oprechte gereformeerde man... met een sterk moreel kompas om in zo'n wereld de rug recht te houden? Nee, want, het, want, nee, want de, de communist is toch de antichrist? Dat is toch zo? En dan is alles geoorloofd? En dan is alles geoorloofd. Nou, niet, gij zult niet doden. Uh, ho, gij zult doden, dat niet. Want het is, het is waar dat uh, binnen de groep Albrecht... zaten veel meer jongens, maar op dat overvlak... om nog even terug te gaan, wisten ze dat in de plaatselijke afdeling... van Albrecht, die daar zat, uh, er een verrader zat. Nou, meestal werden die door andere verzetsgroepen... een beetje geliquideerd. Dus het was link, bloedlink natuurlijk. En, zo. en toen hebben ze een afspraak gemaakt met de communistische groep... Uh, dat die dat moest opknappen. Ja. Dat deden ze zelf niet, want jij zult niet doden, dat doen we niet. Okay, dus, je... dus dat is Pontius Pilatus, zou je kunnen zeggen. Dat is de handenwas in ons geld. Geld, Ja, ja, ja, ja. ja dat zijn natuurlijk allerlei uh, ingewikkelde morele kwesties... die je tegenkomt in de, tijdens de oorlog. Uh, mag je onwaarheid spreken? Bijvoorbeeld, volgens mij zijn er ook nog gereformeerde voornaars... Zwitserland of Karl-Bart te ja, ja, vragen? Ja, Kalbart, mogen wij ja, liever? Mogen, ja. mogen wij liever? Ja, mogen mogen mogen ja. Dat dat ja, dat mag natuurlijk, ja, dat mag wel. Dat, dat mocht maar nog met dat moreel kompas naar de communisten toe, want dat werd ook wel eens gevraagd: dat heb ik ook wel eens aan hem gevraagd: van, hoe kun je samenwerken in de oorlog met die communistische jongens? En dat is link geweest. En vrijwel direct in 1946-1947, eigenlijk al, hè, als Stalin eigenlijk al, al goed bezig is. Uh, Kijk, het Bureau Nationale Veiligheid werd opgericht... om de laatste restanten NSB'ers, Waffen, SS'ers en zo op te ruimen. Maar al gauw gaat het naar het anticommunisme toe. En dat is ja. de invloed van Amerika geweest, wat ik je zei. Dat, dat, daar werden ze op getraind. Nou ja, binnen geformeerde, maar ook binnen hervormde kreeg, protestantse kringen. vast was Stalin de antichrist. Dat was toch zo, de vervolgingen van de christenen. Het, het communisme, wat is dat? Dan riepen ze, daar geloofde ik heilig in. Ze riepen, meer. En dat betekent eigenlijk vrede, vrede en wereld. Ja, wat dat betekent ook, zei mijn vader, wereld. Ze ja. willen de hele wereld. Als ze roepen, dat, is, dat is niet zo, jullie <laughs> vergissen je. Het is de wereld, weet je wel. Volgens jou is King Kong vermoord. En, um... Nou, niet alleen volgens mij. Nee. Maar, ja, ja. maar je vader moet daarvan geweten hebben. Ja. dat kan bijna niet anders. Maar dat is een... Kijk, King Kong, King Kong heeft op het laatst uh, vrij ziek uh, gezegd... Nu zeg ik helemaal niks meer. Ik wil een openbaar proces hebben. Ja. Ik wil een advocaat hebben. Uh, hij ligt dan in de ziekenboeg van de Pompstationsweg de Gevangenis, het voormalige Oranje Hotel naar te Benen, waar mijn vader en die collega hem dus verhoorden. En omdat hij uh, maar niets wilde zeggen, hebben ze een jeugdvriendin van hem naast hem gezet als verpleegster. Ja. Wat een soort James Bond-achtige actie is. Ja, ik weet niet of ik dat nu nog allemaal kan vertellen. Of dat nee, het maar, want maar het muziek King Kong wilde gaan vertellen. Uh, ja, en hij heeft arsenicum, luminal heette dat... met arsenicum toegediend gekregen. Er was geen enkele reden voor hem om zelf maar te plegen. Hij kreeg een openbaar proces. Hij kon eindelijk vertellen wat hij wou. Ja, het, het, eigenlijk het hele idee dat het voor jouw vader... toch ook een ingewikkeld staatsgod is geweest. Ja. Voor zijn carrière ja, in de ja. geheime dienst. Ja, dat kan je zeggen, ja. En, uh, maar alweer, dat is weer de handen in onschuld wassen... Al, anderen het laten doen dan, hè? Ja, ja. Ehm... Um... En zijn vroege dood heeft daar... Uh, het heeft misschien wel bijgedragen tot zijn vroege dood en dat lijkt me moeilijk te verteren uh, de, de sfeer in uh, ja maar dat, maar dat maar hij rookte ook gewoon heel veel dat, dat zei hij altijd dat zijn de spanningen van de tweede wereldoorlog oh, Holle sigaretten voor me halen ja ja ja ja leuk ja de, de muziek klinkt uh, ja. gaan, uh, overigens wisten wij niets van King Kong af en mijn moeder ook niet hij nee, is dus nee. voor hele jaren na zijn dood pas naar buiten gekomen. ik zit even te kijken we gaan uh, volgend uur gaan we door met, uh, met je werk als uh, thrillerschrijver. Want... maar eerst nog over Loch Ness wil ik ook nog ja. <laughs> diep dames en heren het eerste uur is voorbij en zoals jij weet na het journaal the zijn the the the we terug met het marathon interview met Matthijs Deen en het thrillerschrijver Thomas Ros tot zo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 Dit is Radio 1.